Volgens de Zuid-Afrikaanse overheid zijn er sinds woensdag 100.000 mensen langs de baar gelopen. De afgelopen middag was de rij wachtende kilometers lang.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 Vannacht passeren de Geminiden, een jaarlijks terugkerende meteorenregen. Het hoogtepunt van de meteorenzwerm wordt vannacht rond 4 uur verwacht. Afhankelijk van de omstandigheden zullen er dan 1 of twee vallende sterren per minuut te zien zijn. Het weer, vanuit het westen ligt de regen en motregen. In het oosten eerst nog rond het vriespunt, maar met regen stijgt de temperatuur iets. In de loop van de ochtend overal geregeld zon. Met een stevige wind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Nog twee weken en dan sluit het Huis van de Maan zijn luiken. Omdat we tegelijkertijd op de kop af tien jaar bestaan, doen we vijf vrijdagen op rij iets bijzonders. In de categorie 4 Je verdriet luistert u naar de fiesta-uitzending van Casa Luna. Voor één keer bouwen we Casa Luna om tot een laboratorium. Het hoorspel vervalt. Twee uur lang gaan we nadenken, discussiëren en dromen over een nieuw Nederland. Niet dat er per se zoveel mis is met het oude Nederland, maar ik geloof oprecht dat het zoveel beter en toekomstbestendiger kan. Dat doe ik met drie oud-Kazaloenen-gasten die me bij zijn gebleven. Drie vrije geesten. Drie mensen die in staat zijn tot vrijdenken. Thomas Rauw, Kilian Wawu en Evelien Tonkes. Fijn dat jullie er zijn om te beginnen met jou, Evelien Tonkes. Um je bent bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Je was Tweede Kamerlid voor GroenLinks. In 2006 was je te gast en dit is me bijgebleven. Vals Nabel heeft ooit gezegd dat het zou moeten gaan over ruimte, rekenschap en resultaat. En in de praktijk gaat het heel vaak over rampen, rellen en ruzies. Als je binnen die rampen rijden, ruzies, als je daar goed in kan opereren. Hè, dus je weet op het goede moment uh, de, de, de goede ruzie op te stoken of de goede rel uh, uh, aan te pakken of uh, enzovoort dan kan je natuurlijk op een gegeven moment ook wel andere dingen doen. Ja, Evelien, dat ging over de politiek. Ja, dat weet ik nog, ja. ja. Ja, niet ruimte creëren, rekenschap en resultaat... maar rampen, rellen en ruzies. Als je dat perfectief genoeg doet... dan kan je daartussendoor nog iets veranderen in de politiek. Ja, en dat is eigenlijk ik, um, het gevaar van deze uitspraak was natuurlijk... en is nog steeds dat ik daarmee bijdraag aan uh, politiek bashing. Of wat uh, laatst iemand heeft genoemd uh, uh, salonpopulisme... Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat in het, inderdaad, het ging over mijn functioneren in de Tweede Kamer. Uh, en waarom ik daar en, en, later heb ik deze frase overigens vaak gebruikt van waarom ik daar weg was gegaan. Maar volgens mij zat ik nog in de Kamer toen ik dit vertelde. Misschien was ik er net uit. 2006, nee, uh, volgens mij was je eruit. ik er nee. uit. Oh ja, kijk. Nou, in ieder geval. Uh, het punt is wel dat de politiek inderdaad zo functioneert dat het, dat het een soort uh, heigerige gehaastheid heeft... die heel erg gericht is op persoonlijke ruzies. Dus uh, personen zijn altijd voor media... media spelen ook een belangrijke rol in. Persoonlijke ruzies tussen, uh, tussen uh, mensen... krijgen altijd meer aandacht dan grote plannen. Eh, vanavond, vannacht gaan we het over uh, een beter Nederland hebben... en dan hopelijk niet over ruzies tussen personen. Maar dat is wel iets wat in de politiek veel... Voorkomt. Ja, maar wat je tegelijkertijd zegt... pas als je effectief bent in het creëren van rellen en ruzies... dan ontstaat er dan alsnog voldoende ruimte... om, om het eindelijk eens een keer over de inhoud te gaan hebben. Om met nieuwe dingen te komen. Um, nou ja, je moet daar in ieder geval goed in zijn. Het was ook een manier... Kijk, ik was niet zo'n ontzettend goede politicus. Dat moet ik ook altijd wel bij zeggen. Dus als je daar inderdaad wel goed in bent... Dus het heeft ook te maken met een bepaald spel... het heeft ook te maken met een bepaald theater. Je moet, uh, dat met, met, met, met verven moet je je enorm boos kunnen maken... over iets waar je misschien van denkt... dat is eigenlijk niet heel erg belangrijk. Er zijn veel grotere belangrijker dingen... maar daar kan ik nu een punt mee scoren. En dat moet je wel echt goed kunnen doen... En inderdaad, als je dat goed kan, dan denk ik dat je dan ook andere dingen kan. Ik ben nooit zo ver gekomen, dus het, het zei ook iets over mij. Ik was er ook gewoon niet zo heel erg goed in. Maar dat was wel zo, omdat ik had verwacht dat het veel meer over ruimte, rekenschap en resultaat zou zijn. Thomas ja. Rauw is mijn tweede gast, Thomas Rauw, architect. Uh, je bent de bedenker van het concept Turn Toe, gaan we het straks over hebben. In de uitzending noemde je jezelf een terrorist, uh, die van binnenuit wil laten zien dat het anders kan. De essentie van wat ik wil is dat wij uh, moeten leren... dat we niet gastheer zijn, maar dat we gast zijn op deze aarde. Hergebruik is daar is een middel van om dat tot uitdrukking te brengen. Maar we moeten ons natuurlijk wel realiseren... Um, dat we ons zijn te danken hebben aan al die dingen die er om ons heen zijn. En die moeten we gaan koesteren. En die moeten we niet opeten of opmaken of wegwerpen. Dus we moeten het leven zodanig organiseren... dat, het, dat de planeet levensvatbaar blijft. Thomas, dat was anderhalf jaar geleden. Hoe gaat het met de revolutie? Nou, steeds, steeds beter. Uh, maar we, we maken geen rampen en geen rellen en geen ruzie. Zeg maar de, de triple R van Evelien uh, die proberen we natuurlijk uh, te voorkomen. Maar zou dat niet heel behulpzaam zijn als het gaat om transitie? Een beetje rellen en een beetje ruzie af en toe? Nou ja, het gaat niet alleen om dingen te veranderen. Dat kun je gedwangmatig doen. Het gaat meer om, om dingen vanuit een nieuw bewustzijn te doen. En dan zijn ze ook daadwerkelijk levensvatbaar en lang houdbaar. En de terrorist zijn is natuurlijk iets dat je iets van buitenaf probeert af te dwingen. Maar een vreedzame terrorist probeert eigenlijk van binnenuit... zeg maar vanuit een andere bewustzijnhouding dingen te veranderen. Mijn derde gast is Kilian Wawu. Kilian Wawu is organisatiepsycholoog, nu docent aan de Vrije Universiteit. Gekozen tot beste docent ook. Ja, oh, weet je dat? Ja, dat, ik lees Geen wel eens wat. Ja. <laughs> nee, God, dat klinkt ja. weer zo cynisch. Zeker, ja. <laughs> het, nou, <laughs> nou, nee, het is wel zo. Nee, J jij speelt een, een heel bescheiden rolletje in het boek De Prooi. Eh, want je werkte bij de ABN Amro destijds. Um, je bent daar al een lange tijd weg. Je bent een kruistocht begonnen tegen bonussen. Bonussen waar je overigens destijds zelf uh, voor moest tekenen als personeelsfunctionaris. Ja. En daar zei je toen dit over: over bonussen.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 Ja, dat laatste vond ik echt mooi. mooie. Kwaliteit die we nodig hebben in onze maatschappij... stuur je niet met geld. Ja. Daar sta ik nog steeds achter, ja. Ja, nou is er inmiddels wel wat het een en ander gebeurd. Er zijn bonussen ingeleverd, eh, verminderd, gemaximaliseerd. Ben je uitgestreden? Um, nou, Om... voor een groot deel wel. Um, ik weet nog dat toen ik voor het eerst zei... dat, dat de manier waarop we met bonussen omgingen in de financiële sector... dat dat niet gezond was, was 2008. was in de Volkskrant... Um, en toen was het idee dat je, dat je geen bonussen zou betalen... was onbespreekbaar. Dat was een, een, een absurd idee. Als ik zie wat er sindsdien gebeurd is... Eh, bijna al die absurde ideeën zijn inmiddels allemaal ingevoerd. Ik bedoel, in de raden van besturen van, van banken... zijn eigenlijk al geen bonussen meer in Nederland. Rabobank heeft het afgeschaft. Eh, ING heeft het afgeschaft. En de anderen zullen ongetwijfeld ook gaan volgen. Dus ik moet zeggen, dat gaat goed. Aan de banksector zelf in het algemeen... valt nog wel het een en ander te sleutelen. Maar... Wat die bonussen betreft is er eigenlijk al heel veel bereikt. Maar ook, ook in de laag, in de man, allerlei managementlagen. Uh, dat, dat verschil per bank. Dus ABF, uh, Rabobank is er helemaal mee gestopt. ING voor, laten we zeggen, de gewone medewerker, maar niet voor de top. Uh, en ABN Amro, tot mijn grote verbazing, heeft het gewoon nog wel. Nou, dat is niet waar. De, de, de raad van bestuur heeft het niet meer, maar de rest van de bank wel. We gaan ze proberen om uh, wat, wat voorwaarden te creëren in deze uitzending van twee uur lang Casaluna. Uh, voor een, een ander en een nieuw Nederland. Velen zeggen we zitten in een transitiefase. Veel panelen zijn aan het schuiven in de maatschappelijke verhoudingen. Ik denk dat, we, dat jullie daar, uh, daar ja zullen zeggen. Dat dat ook een, een feit is, denk ik. Um, ik heb jullie alle drie om te beginnen een kaartje gegeven. Het klinkt een beetje kinderachtig, maar met de vraag of je. Uh, daar iets op zou willen schrijven voor de buurman rechts van je... en mij erbij overslaand. En wel de vraag, wat voor soort Nederlands wens je hem of haar toe, Evelien? Wat heb je opgeschreven nou voor Thomas? Kijk, ik zou natuurlijk kunnen zeggen, een duurzaam Nederlands is <coughs> dat is zo superbraaf, uh, dat, uh, dat kan ik doen. Maar toen ben ik maar even gaan denken van uh, architectuur. Wat heb ik daar nog voor persoonlijke wensen... Uh, en dan hoop ik dat jij die ook wil. Uh, en ik, uh, als het over architectuur zelf gaat... in ieder geval heb ik uh, dat de vurige wens dat er een eind komt aan de modeterreur. Dus uh, dat ik heb het idee dat er altijd tegelijkertijd... altijd uh, in een bepaalde periode worden één soort ding de hele tijd gebouwd. Een soort enorme standaard uh, terreur. Uh, misschien is dat niet waar, maar dat is mijn indruk. Uh, en omgekeerd snap ik nooit waarom heel geslaagde tradities niet gewoon en dan wel op een duurzame manier geïmiteerd en herhaald worden. Uh, je hebt uh, Waarom maken we niet mooie duurzame Gaudi-gebouwen... of mooie duurzame uh, Art Deco of Jugendstil waar ik persoonlijk van hou. Dat, ik snap dat nooit. Want, er moet altijd weer nieuw. En wat er dan nieuw gemaakt wordt, is altijd hetzelfde. En enorm standaard. Thomas Rauw? Nou, daar is veel over te zeggen. Over die duurzaamheid. Ik ben heel blij dat je dat woord niet hebt opgeschreven. Want? Nou ja, een van de allergrootste problemen die we op dit moment hebben... is gewoon de duurzaamheid. Dus als we nou echt willen transformeren... dan moeten we eindelijk die verschrikkelijke duurzaamheid afschaffen. Omdat kanker is duurzaam. Corruptie is ook duurzaam. Dus duurzaam is eigenlijk een kenmerk, maar geen kwaliteit. Dus we moeten naar levensvatbaarheid. Dus we moeten naar levensvatbare architectuur. En in dit geval niet naar duurzame architectuur... Uh, duurzame architectuur tegenwoordig dwingt je gewoon uh, oude fouten te maken. Dwingt je slechte dingen te doen. Dwingt je het oude systeem te steunen. Terhalve ik zeg van nou we moeten nieuwe fouten maken. En uh, we, moeten naar, we moeten een nieuw systeem introduceren. Bijvoorbeeld ook door de architectuur. En wat je zegt over die, over die moordeterreur. Over uh, nou, Gaudi en uh, al die dingen. Um, ik denk wat je bij dit soort architecten ziet. Dat, zijn, dat is een buitengewoon authentieke architectuur. Uh, mm -hmm. die, die, die die mensen gewoon doen. En die um, eigenlijk losstaan los van de momentele tijdsgeest. Dat zie je ook bij, bij kunstenaars. Hier zie je dat ook vaak. Dus daarom zijn die ook in principe niet, niet te kopiëren. Het, het probleem is dat de architectuur zo weinig authentiek überhaupt nog is. Ik maar maar hoe, hoe, kom, ja. en hoe komt dat dan? Omdat architectuur voorkomen is naar nou een soort investeringsinstrument... Uh, waar projectontwikkelaars zitten en hun zakken gaan vullen. Terwijl architectuur eigenlijk de voorwaarden schept... voor de biografische ontwikkeling van mensen. Dus we onderschatten volledig de impact... en de betekenis van architectuur in onze maatschappij. Maar als je nou... In, ik woon in het centrum van, van Utrecht. <clears throat> als er een, een gebouw wegvalt door brand of er is een, een plek vrij. Wat ik zou willen als burger is gewoon een huis zoals het 400 jaar geleden was. Uh, en ik zit eigenlijk helemaal niet te wachten op moderne architectuur. Misschien ben ik een hele simpele geest daarin. Maar ik heb het idee dat als je aan het publiek zou vragen... wat, wat voor architectuur wil je nou in een binnenstad? Mensen zeggen, ja, doe maar gewoon van die antropiek huizen. Zoals... En als je dan een architect vraagt, krijg je iets, iets nieuws. Ja. Waar, waar komt die disconnect vandaan tussen, laten we zeggen... Het, of, of ben ik een uitzondering op de regel? Nou, je bent zeker, in dit geval ben je geen uitzondering op te regelen, maar op andere gebieden waarschijnlijk wel. Daar horen we huh? nog een einde of andere over. <laughs> nou, ik denk dat, dat mensen altijd behoefte hebben naar, naar kwaliteiten die, die waar zijn. En dat verbinden ze vaak zeg maar, zeg maar in dit geval met, met oude architectuur. Ja. Dus het gaat er niet zozeer om de verschijningsvorm. Maar ze worden op een andere manier geraakt in hun mensheid door ja. deze architectuur. Maar, maar, maar Thomas, ook even een praktijkvoorbeeld. Bij mij in de straat, ik woon in, in, in een rijtje van huizen uit 1910. Uh, er is een, een, een opgehebbende architect heeft een plan getekend voor een, een nieuw blok huizen. In ja. dezelfde lijn, in dezelfde sfeer. De welstandscommissie heeft tot drie keer toegezegd, mag niet. Want het moet volledig contrasteren met wat er nu staat. Terwijl wij als bewoners precies zeggen wat Kilian zegt, alsjeblieft niet. Uiteindelijk, na heel veel vijf en zes hebben ze hun zin gekregen. Maar die welstandscommissie was niet van plan om de ja tegen te zeggen. Nee, omdat... Dat, en dat zijn collega's die erin zitten trouwens, architecten. Nou, ja, dat, dat, weet ik niet of daar, dat weet ik niet of daar collega's in zitten. Maar we moeten goed kijken, wat is de daadwerkelijke agenda überhaupt voor architectuur? In de meeste gevallen dient de architectuur is, is een soort gokplatform... Voor allerlei, voor allerlei partijen, ten koste van de samenleving. En daar is de welstand soms echt een onderdeel van. Die gaan daar gewoon hun spelletje spelen. Terwijl we eigenlijk de architectuur... heel anders met elkaar moeten gaan definiëren. En dan denk ik ook... we praten nu over, hè, over een beetje over, de nieuwe, over het nieuwe Nederland. Ik denk dat projectontwikkelaars in het nieuwe Nederland... gewoon geen rol meer hebben. Want? We hebben rentmeesters nodig. We hebben mensen nodig die de verantwoordelijkheid nemen... voor de consequentie van hun handelen. En dat is het kenmerkend van deze economie. Niemand neemt meer verantwoordelijk voor de consequentie van zijn handelen. Maar wat je nou eigenlijk zegt, is dat, je, uh, dat het volk... dus de eindgebruiker, de consument, de burger, ik ja. dus... weliswaar iets anders wil, maar dat je als architect... eigenlijk bewust dat niet levert. Dan zou ik als burger denken, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon een oud huis. Ja. Nou, is dat met de politici net zo? Die gaan toch ook constant iets doen wat we niet willen? En politici... Maar het zijn er die twee die verschillende, verschillende dingen. Ik bedoel, kan, ik kan me voorstellen dat je zegt... Dat, dat je ruimte wil creëren voor authenticiteit... En, en dat dat verschillende vormen zou kunnen krijgen... en dat het ook iets nieuws zou kunnen zijn. Maar volgens mij zeggen wij drieën ook allemaal van... is er ook niet ruimte voor een bepaald soort ambachtelijkheid... in de zin dat sommige tradities eigenlijk heel mooi zijn... en dat je zou willen dat, dat die op een bepaalde manier ook weer opnieuw gebouwd zouden kunnen worden maar, door maar, mensen die misschien niet hele maar, maar originele niet eens, pretenties hebben... maar meer ambachtelijke pretenties raar, om het net zo toch mooi toch te maken. Maar we net even, niet, net even een, een, een essentie die ook een veel bredere context uh, uh, aandacht verdient. Namelijk uh, dat, dat bestuurders in wat voor vorm of, of, of mensen die op de een of andere manier aan het roer staan... iets anders willen, dus niet uh, uh, dienend zijn, maar iets anders willen dan de mensen waar ze over gaan. Ja, ja dat zou kunnen, maar wij... Thomas zijn gaf ons nog niet echt gelijk in ieder geval... in ons verlangen om sommige tradities... jij had het over 1910, ik had het over Art Deco en over Jongstil, uh, Gaudi... en ja. jij had het over iets anders. Ja. Soms kan het toch heel mooi zijn om dat gewoon nog een keer te maken. En ik snap, wij, ik snap even niet waarom dat, waarom dat niet ook zou kunnen. Nou, ik heb niet gezegd dat dat het niet zou kunnen. Maar ik denk, de, de, de basis daarvan is... van welk mens speelt uit, gaan we dingen doen. ja. En je hebt zeg maar rond begin 19e eeuw... hadden we blijkbaar nog een heel ander mensbeeld... zodat we heel andere dingen kunnen doen. Dat geldt ook voor de toneelgroep Den Haag... waar we het net al hadden, de, de, de, de politici. Daar zou je ook verwachten dat ze de behoeftes van die mensen gaan faciliteren. Maar het is helemaal niet zo. Ik denk dat was steeds meer in een soort ontsproksituatie. situatie terechtkomen. een grapje terecht werken. Het toneelgroep Den Haag, dat is de politiek. Ja, dat ja. is de politiek, oh, ja. ja. Nee, het toneelgroep Amsterdam. <laughs> de reactie bij mij, sorry, ja. maar ik nee, maar het ik, grapje ik, niet pas. Nee, maar ik zou van de politici verwachten... dat zij de behoeftes, de nieuwe behoeftes van de burger gaan faciliteren. Maar dat probeer, ja, ik wil dan wel weer voor de politiek opnemen. Ik denk dat heel veel mensen dat wel proberen. Ik denk dat er ook veel bestuurders dat best wel proberen. Ja, maar is dat nou wel echt zo... Politiek, politiek bedrijven is toch een heel ander spelletje... dan, dan volksvertegenwoordigers zijn? Um, nou ja, kijk, iedere... Ik, ik zou zelf niet per se willen twijfelen... aan de goede bedoelingen van heel veel mensen. Ik denk dat de wereld wemelt van goede bedoelingen. En het probleem is dat dat niet altijd... Uh, dat, dat we systemen moeten maken... waarin die goede bedoelingen ook plek krijgen... en gehonoreerd worden. En dat is misschien met jou ook bedoeld. Dus uh, ik denk niet dat er nou... Ik denk niet dat de wereld vol zit met bestuurders bijvoorbeeld die denken van... Uh, hoe kunnen we de mensen nou eens, uh, een hak zetten... en hoe kunnen we nou uh, zorgen dat uh, als mensen iets willen... dat we dat in ieder geval niet gaan doen. Dat, dat, zo zit de wereld ik niet in elkaar. Niet. We gaan even naar het kaartje wat jij geschreven hebt, Thomas Rauw. Ja, Kilian. Ja. Nou ja, ik, ik heb het op zich heel makkelijk gemaakt. Ik heb opgeschreven, Nederland waar alles anders is... en waar het begrip bondes gewoon niet meer bestaat... en eigenlijk een vreemde woord is. Waar niemand meer weet, wat is dat eigenlijk... Een bonus. Maar daar kan je wel wat mee, denk ik. Ja, nou, Dat de, de tweede deel kan ik wel wat mee, want het is vrij makkelijk en, en concreet. Um, ik ben het er overigens niet helemaal mee eens het, wat, wat mensen in de, in, de, in de vrije markt doen, uh, dus in een gewoon bedrijf. Uh, waar ik verder geen, geen deel aan heb, moeten vooral zelf weten wat ze doen. Ik raad het ze af. En ik kom regelmatig bij organisaties waar ze bonussen hebben. Ook in de, in de non-profit sector doen ze dat tegenwoordig aan. Ik, ik raad het mensen af. Maar als ze het toch willen doen bij Philips of, of bij Shell... dan heb ik daar helemaal niks mee te maken. Uh, als het om overheidsfuncties gaat of, of semi-overheid... want bijvoorbeeld banken zijn feitelijk semi-overheid... Uh, dan ben ik daar wel tegen. Ja. Maar jij zei net nou, dat, je daar, dat er een hoop gebeurd is sinds een ja. jaar of vier. Ik, ik ben interesseerd, is het gebeurd vanuit een soort innere overtuiging van de banken? Of is de maatschappelijke nee. druk zo groot geworden ja. dat ze het gewoon niet meer durven? Ja, v Volledig externe druk merk ook bij oud-collega's dat de, het idee dat er iets mis is gegaan in de financiële sector, dat dat, dat idee is nog niet geland. Sorry? <laughs> dat nee, meen je niet. Dat, dat meen ik, ja. ja. Zijn er zijn ook wel enquêtes geweest onder. het is dus niet alleen mijn observatie. maar ook enquêtes geweest. Van. Uh, voelt u zich persoonlijk schuldig. of heeft u het idee dat, dat de crisis door jullie veroorzaakt is? En dat dan zie je toch. Ja, dat persoonlijk scoort... schuldig is misschien wel een hele lastige. Nee, maar ook op, heeft, een onderdeel van het collectief. Maar, maar de banken Klopt. zijn overeind gehouden met inmiddels 6000 euro per persoon, geloof ik. Kinderen, ja. baby's en uh, ja. ouderen meegerekend. Alles, ja. alles en iedereen wat pootjes heeft in Nederland. Uh, en dan nog is er geen besef van. dit, nee. gaat, dit is niet helemaal goed gegaan. Nee, dat, dat is zo, ja. Vrij bizar. Ja. Kijk, wat er gebeurd is in de bankierensector sector... en ik, ik was erbij toen uh, de overheid uh, ABN AMRO overnam... normaal als je failliet gaat, dan staat de curator op maandag uh, je op te wachten. De helft kan gaan en de andere helft mag zichzelf uh, uh, hoe heet het, zijn eigen baan gaan opheffen. Zoals bij de DSB-bank gebeurd is. Dat is normaal wat een faillissement is. En op de maandag daarna uh, zat, zaten mensen bij de koffieautomaat... over hun nieuwe leaseauto te praten. Want er was geen verschil met vrijdag. We waren overgenomen door de staat, maar er was geen verschil... En uh, dat besef, normaal als iets, iets misgaat, dan voel je dat. Een bedrijf wat failliet gaat, dat voel je. Maar bij de bankaire sector, is, mensen hebben daar nooit iets van gevoeld. Goed. Wat heb jij op jouw kaartje geschreven? Ik heb uh, uh, opgeschreven niet een grotere, maar wel een sterkere overheid. En uh, de reden waarom ik dat heb opgeschreven is... Uh, dat ik zelf denk, als het om, om burger, over burgerschap gaat... of over de relatie burger-overheid, dat de, de overheid in de afgelopen decennia, misschien wel eeuwen... eigenlijk een steeds kleinere rol heeft gekregen. Dat we steeds meer zijn gaan ge geloven in de markt. Wat op zich prima is op het moment dat, er, dat je het over de markt hebt. Alleen wat, het, wat, wat, over, uh, wat overheid en wat markt is... is wat mij betreft volledig uit het lood geslagen. En, en, en Niet een grotere overheid. We zitten niet te wachten op meer ambtenaren. Maar wel op een sterkere overheid. Even niet donkers. Um, een sterkere overheid, ja... Op zich ben ik, denk, denk ik dat ik daar wel voor ben. Um, maar ik denk dat... Ja, nou, nou, dat hangt er vanaf wat de context is. Ik zou eerder geloof ik zeggen dat, uh, um, dat het, pro de, het probleem is, denk ik omgekeerd. dus misschien wel hetzelfde. Dat de, uh, in de publieke sector de, de marktlogica inderdaad helemaal is gaan overheersen. En dat de overheid eigenlijk überhaupt zijn eigen rol... Ja, min of meer kwijt is. Het is een natuurlijke rol. Ja, de rol die, die, waarvan je zou kunnen denken... Die, die, die, die past bij de overheid. Die zou die overheid moeten nemen. Um, en ik denk dat, de, uh, dat in de publieke sector... De, de, rol in, de overheid inderdaad op zich een hele grote rol heeft. En dat wordt eigenlijk ook nooit ontkend door marktadepten. Namelijk de overheid is over het algemeen verantwoordelijk... voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van van alles... Uh, en wat mij betreft zou dat betekenen dat de overheid ook de verantwoordelijkheid neemt. Uh, het enige... sorry, even, even minder reden sorry. Bedoel je te zeggen dat de overheid uh, het zicht kwijt is geraakt op waar de overheid ooit voor opgericht is. En eigenlijk allerlei taken erbij is gaan nemen, verantwoordelijkheid op zijn schouders heeft geladen. Uh, die eigenlijk uh, wezensvreemd zijn? Nee, de, wat de overheid is, vooral heeft gedaan is heel veel dingen. Uh, uh, aan andere gegeven, met name de markt. Gezegd van nou wij, wij willen dat niet meer doen. Dus het wordt allemaal veel te duur. En veel te ingewikkeld. Dus we geven het onderwijs aan de markt, we geven de publieke omroep aan de markt, we geven de kunstensector aan de markt, we geven de zorg aan de markt. Maar vervolgens is het wel zo dat de overheid uh, vaak ook gewoon wettelijk verantwoordelijk blijft. Mm -hmm. Voor uh, het rijden en zijden. Dat is de, de frase van betaalbaarheid, toegankelijkheid en, en kwaliteit. Met als gevolg dat de overheid een hele ingewikkelde verhouding krijgt. Namelijk, wij gaan er niet meer over... maar uiteindelijk gaan we er wel over. Dus als het daar fout gaat, wordt de overheid op aangesproken... dan krijg je dat theater in Den Haag. <lacht> Toneelgroep Den Haag. Toneelgroep Den Haag. En het gevolg daarvan is dat er dan voortdurend... regeltjes worden bedacht om iets te controleren... waar je niet over gaat. Kijk. En in en, en en die zin ben nee. ik het jou eens... dat een sterkere overheid zou dus er meer, meer direct zelf over moeten gaan in plaats van uh, het eerst weggeven en het dan indirect nog meer gaan maar controleren. Wat we voor mij veilig kunnen vaststellen... is dat, dat het zo langzamerhand de organisatiestructuur van de BV Nederland... begint te lijken op een piramide op zijn punt. Zeg ik nou iets geks? Steeds complexer, steeds ingewikkelder... Ja. steeds meer regels, steeds meer toezicht. Ja. Um, nou bestaat er een begrip, en dat, dat komt uit de mechanica volgens mij... dat heet de wet van de verminderde meeropbrengst. Wie van jullie kan uitleggen waar het over gaat? Uh, probeer maar eens een, een auto te wassen met één of met twee mensen, dat gaat beter... Op het moment dat je met veertig man een auto was, dan loop je elkaar in de weg. En de, de, de meerwaarde van een persoon uh, is, je neemt dan niet meer toe, maar op een gegeven moment neemt hij zelfs af. Dus uh, je kunt ook te veel van het goede hebben, laten we het, het normaal Nederlands zeggen. Ja, dat betekent op een gegeven moment worden dingen zo complex dat je ja. uh, onevenredig veel meer energie ergens in moet steken om nog vooruitgang te zien. Precies, en op een gegeven moment ja. ga je zelfs achteruit gaan. Je ja. misschien nog praktischer zien. Kijk, we gaan in Nederland constant de belasting verhogen. Omdat we denken dat we er meer geld kunnen in. En nou, we weten al sinds jaren dat het steeds minder wordt. Dus je kunt beter de belasting verlagen... en daardoor meer geld innen. Dat is niet het. Is hand nou, het is is hetzelfde als met de, met de auto wassen. Ja. Dus uh, minder vragen, dan krijg je meer. Maar leg, leg dat dus op maatschappelijke Ik, ik ben daar daarna niet voor. Ik ben voor de bond voor hogere belastingen. Dus ik, ben, ik moet mij nog even overtuigen hiervan. Ja. Uh... <laughs> maar trek het even los van de belasting. Even, even die wet van de verminderde meeropbrengst. Wat betekent dat in het maatschappelijke circuit... of in jullie eigen wereld? Dat een meer aan regels op zich niet niet werkt En uh, om het op de bankaire sector te plakken. Ik ben het helemaal eens wat Evelien zegt. Je kunt wel allerlei regeltjes nu gaan verzinnen. Maar als je nou eens begint met een duidelijke visie over wat van jou is en wat van de markt is. Dan ben je al een heel eind. Uh, in plaats van het, uh, het, het, ja, het, het verzinnen van wetten en regelgeving. Vaak is dat een, achteraf controlerend. Maar als je nou eens begint met een uh, met aantal dingen naar je toe te trekken. Evelien Tonkers, hoe complex is ons land geworden in dit, dit, dit licht gezien? Ja, veel te complex inderdaad. Uh, omdat we namelijk, uh, zoals Pauline Meurs ooit heel, zo mooi heeft gezegd... we stapelen toezicht op toezicht. Dus als iets niet uh, uh, klopt, dan gaan we daar weer regels voor bedenken... om dat te controleren en die werken dan weer niet goed. En dan gaan we daar weer regels voor bedenken. Intussen vinden we dus dat uh, het allemaal te duur wordt. Dus dan is eigenlijk voortdurend het idee van... voor minder geld moet je meer gaan doen. En dat gaan we meer controleren. Uh, en er is op een moment bijvoorbeeld een keer uitgerekend... dat uh, er was toen uh, vele miljoenen extra naar het onderwijs gegaan... En wonder boven wonder, wat was er nou toch gebeurd? dat Het onderwijs was toch niet enorm uh, verbeterd. Nee, want al dat geld was namelijk gaan zitten... in de bureaucratie rond het onderwijs. Omdat we namelijk veel meer We willen er dan wel geld naartoe. Maar, en dan komen er allerlei voorwaarden. En dan komen er allerlei dingen die het ingewikkelder maken. En dan willen we bijvoorbeeld... Beperken dat de kinderen allemaal naar het speciaal onderwijs gaan. Dus dan gaan we voor iedere docent in het basisonderwijs. die moet een telefoonboek aanleggen. voordat überhaupt ooit iemand naar het speciaal onderwijs mag. Nou kortom, dat soort dingen maken we inderdaad allemaal veel ingewikkelder. Uh, ja. Ja, dus, dus, je, je, je lacht zo dat ik een jeetje bij niet even moet. Uh... Ja, nee maar, ik, ik vind, nee, maar dat betekent dus in de praktijk dat, dat, dat uh, we het zo ingewikkeld maken dat er uiteindelijk netto niks meer uitkomt. Het, het bedoeld is ja. dat het meer opbrengst ja, oplevert, maar ja. dat ja. is helemaal niet zo. Ja, dat is ook het andere beroemde voorbeeld uit de jeugdzorg: is. we hebben 28 hulpverleners in één gezin. Uh, ja. Over, dat uh, zijn precies als ja. dus 14 mensen die de één auto wassen. Ja. Maar ook ja. de maatschappelijke ja. kramp rond, rond problemen. Eén savanna en de jeugdzorg, die toch nog niet zo goed functioneert, de hele jeugdzorg moet op zijn kant. Het moet op zijn kant en dan moet er moet ook allemaal veel meer gaan verantwoorden. En die moeten overal nog meer uh, gaan opschrijven. Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met autorijden. We hebben, we hebben ook. Stel je voor dat je als automobilist uh, zou moeten uh, registreren. wat heel veel mensen in de publieke sector moeten. Dan zou je bijvoorbeeld gaan rijden. en dan moet je dus zeggen van. als je dan een ritje hebt gemaakt, moet je zeggen. daar heb ik uh, bij dat stoplicht heb ik gestopt. Uh, inderdaad, toen was er nog stoplicht, ben ik ook gestopt. Toen heb ik 40 gereden, toen even later 60, toen reed ik 80. Even kijken waar was het precies dat ik 100 ging rijden. Weet ik niet meer, maar vissing wel wat. Enzovoorts. Dat moet je dan allemaal vastleggen. Dat is wat we heel veel praktijken nu doen, dat mensen op die manier gecontroleerd worden. Kijk, met autorijden doen we dat dus beter. Dan zeggen we gewoon van: Ga je gang. We hebben hier en daar een bordje staan en dan controleren wij wel. Mensen moeten zichzelf eigenlijk controleren nu, en dat allemaal opschrijven. Even over het controleren. Ik heb daar even een heel mooi voorbeeld voor. Om mijn, uh, mijn, mijn oudste zoon die, die gaat nu naar de middelbare school. Die gaat hier naar de internationale school in, in Hilversum. En uh, uh, nou, na, de, na de vakantie daar moesten alle ouders bij elkaar, alle kinderen bij elkaar. Nou, de eerste schooldag. Iedere leraar gaat zich voorstellen. Dan dus staat die directeur daar. En dan zegt hij, nou, dames en heren, uh, geachte kinderen. één ding, we hebben geen regels op deze school. Ik vond het briljant. Hij zegt, kijk, we gaan er vanuit. Iedereen weet hoe hij zich hoort te gedragen. Dat hoeven we toch niet uit te leggen? En je zag die kinderen kijken zo van... Oh, shit. Ja, prachtig. Dus ik denk, dus als we dingen gaan, dingen gaan controleren... dan dwingen we blijkbaar een gedrag af... Um, wat de mensen van, vanzelf gewoon niet meer hoeven te verantwoorden... En we gaan op die manier de, de burgers steeds, steeds verder ontmoedigen. We stapen één probleem na het andere gewoon op. Ja, dat, ben ik niet, dat vind ik niet per se. Kijk, het aardige van bijvoorbeeld, dames, bij een vergelijking met het verkeer is: het verkeer zit vol met regels. Alleen je hoeft als automobilist of als fietser. Uh, niet heten te bewijzen dat je je daaraan gehouden hebt. En wat we in de publieke sector heel veel doen... is dat we mensen dwingen dat ze zelf moeten bewijzen... dat zij zich aan die regels gehouden hebben. Regels kunnen juist heel overzichtelijk zijn... want als er namelijk regels zijn, dan weet je waar je aan moet houden... en dan hoef je dat verder ook niet meer de hele tijd ja, maar hoe, te gaan bespreken. Is het bespreken. een kwestie van, van intelligentie... en misschien wel juist uh. een, een, een doorontwikkelde maatschappij... misschien beschaving, dat je juist verantwoordelijkheid laat... waar het, waar het kan liggen, zoveel mogelijk uh -huh. mensen verantwoordelijkheid geeft... Jawel, natuurlijk wel, maar dat wil niet zeggen... dat sommige regels niet overzichtelijk zijn om te hebben. Nee, nee, nee maar verkeersregels Wat? zijn nodig. Maar dat betekent omdat simpelweg iedereen anders tegen mijn kop botst. Ja. Verkeer van rechts heeft voorrang... Ja. en de voorrangsweg betekent dat je als eerste ja. gaat. En anders het gevaar het ja. van, van ja. regels is dat je uh, pretendeert... dat je de werkelijkheid kan vatten, maar dat, dat kun je helemaal niet. Want Er zijn altijd weer uitzonderingen. Terwijl als je gewoon tegen iemand zegt... Uh, doe datgene waarvan je denkt dat dat goed is... Uh, dan lok je eigen verantwoordelijkheid uit bij mensen. En dat is, ben ik helemaal mee eens, veel ja. beter. Dus je zult een aantal, om het vreselijke woord maar te gebruiken... randvoorwaarden moeten hebben. Je zult, ik bedoel, dus al, nog zoiets als de wet bijvoorbeeld... Hè, waar iedereen zich aan moet houden. Um, maar op het moment dat je mensen vrijheid geeft... gaan ze zich veel verantwoordelijker gedragen. En er is ook wel aardig uh, onderzoek gedaan, ook in de organisaties. Als je mensen vrijheid geeft, dat ze veel verantwoordelijker gaan gedragen... dan dat je ze regels geeft. Kan een, be-, kan een bedrijf zonder management lagen? Uh, er zijn mensen die beweren van wel. Er is een beroemde man in Brazilië die, die dat zegt. En ook zijn bedrijf zo heeft ingericht. die is gewoon gestopt met management en laat mensen zelf iets doen. En? Uh, dat, ja, dat werkt heel goed. Uh, Samler heet hij overigens uh, voor de mensen die het willen opzoeken. Uh, ik denk dat het in sommige gevallen niet kan. Maar dat we een, een overvloed aan regels hebben gecreëerd... dat is wel duidelijk. Uh, en dat dat aanverrechts kan werken inmiddels ook. die een overheid die uh, niet meer denkt vanuit uh, wantrouwen... maar vanuit ver vertrouwen vertrekt... Ja, nee, dat, dat is natuurlijk wel... Lijkt, uh, ik bedoel, ik, mijn, ik vind het belangrijkste probleem zit volgens mij in, de, in, de, in verantwoordingsplicht. Hè? Dus minder in bepaalde basisregels. Ik geloof namelijk dat zo'n school... waar het, men zegt er zijn regels, die zijn natuurlijk wel. Maar dan bedoel je eigenlijk meer... de regels zijn zo evident dat ze ze niet hoeven te kennen. Want je moet natuurlijk wel op tijd komen hè? Uh, dus, dus, Maar het is inderdaad wel... De, achter dat hele verhaal over die, die, die bureaucratiseringsgekte... En de, en, en de markt die dat zou moeten... Maar het alleen maar erger maakt zit inderdaad een heel fundamenteel wantrouwen dat mensen het in principe wel het, het goede willen. Eigenlijk wordt er steeds van uitgegaan dat de meerderheid de boel wel zal willen belazeren. Um, en maar, dat je, dus, maar wie allemaal is ze wie, wie, wie, wie, wie gaat daarvan uit? Um, nou, ik weet niet of het een persoon is, maar uh... Nou, laat ik een voorbeeld nemen uit mijn eigen praktijk. Ik ben dus toezichthouder. Er is nu veel discussie over toezichthouders. Uh, ik ben toezichthouder in de zorg. Uh, nou nou is er, moet er eigenlijk beter worden toezicht gehouden. Zijn er zijn allerlei redenen voor. Wat gaat nou de overheid doen? Die gaat de aansprakelijkheidswetgeving aanscherpen. Dat is, hun, dat is de bijdrage. Dus we krijgen, enorme, krijgen we enorme pakketten. Het gevolg daarvan is dat wij ons extra gaan verzekeren in plaats van dat ze zouden zeggen... waarschijnlijk willen jullie ook goed toezicht houden. Hoe kunnen we jullie nou eens helpen om dat beter te doen? Uh, het voorbeeld wat ik eerder gaf... Maar dat betekent dus dat de mensen die erover gaan... zichzelf een faciliterende rol aanmeten en niet een regelende rol. Ja, en dat is eigenlijk veel meer wat het beroemde frase van onderop is. Dat je, als je er nou eens van uitgaat dat mensen het in principe goed willen doen en dat er ook misschien wel een paar klaplopers zijn... maar dat je daar je systeem niet op maakt... dan zeg je dus bijvoorbeeld, we willen het onderwijs verbeteren. Laten we het aan mensen vragen, wat hebben jullie nou zelf nodig? Eigenlijk vrij simpel. Wat hebben jullie nou zelf nodig om het te verbeteren... in plaats van dat wij van bovenaf ergens gaan bedenken... Uh, uh, gaan jullie strakker aan, aan, aandraaien, maar gaan jullie controleren... en dan moeten jullie zelf nog ook bewijzen dat je ze het houden. Um, ik zal even een ander voorbeeld nemen. Om, mij, je mij hetzelfde ook bereiken door de speelregels uh, te veranderen. Bijvoorbeeld in de bouw. Ik, ik zit even hier voor de bouwder. Maar kijk, in Nederland is het zo: als je gaat bouwen, dan moet iedere bouwteamlid, zeg maar een architect. en, en iedereen die bezig is om iets tot, tot stand te brengen, die heeft zijn eigen verzekering. Dan moet hij zijn premie voor betalen. Dus stel dat straks gaat het buiten regenen en het NOS-gebouw, de kelder loopt onder water. Nou, dan hebben we de poppen aan het dansen, iedereen komt opdraven. Er nou, wordt onderzoek gedaan naar nou, wie is fout is dat nou geweest, nou, Een procedure bij de rechter, verzekering, aan nou, de hele toestand. In Frankrijk zeggen ze, weet je wat, iedereen is per project in dezelfde verzekering. Dus als er iets gebeurt, gaat altijd die verzekering uitkeren, geen twijfel aan, ja. omdat het heeft betrekking met, met dit project. Alleen is het zo dat iedereen die in het team heeft gezeten waar die ramp is gebeurd, die gaat bij het volgende project, gaat die premium hoog. Dus wat gebeurt daar? Iedereen zit er en zeg maar: als jij nog even naar die balk gaat kijken, ik heb even naar jouw detail, is niet mijn ding, maar even naar jouw detail, want volgens mij gaat dat niet goed. Dus je krijgt een zelfreguleerend mechanisme in het team, zodat ze gemeenschappelijk voorkomen dat deze ramp gebeurt. Daarom denk ik dat we moeten goed nadenken. Dat we, we hebben gewoon andere speelregels nodig. Ik denk dat de overheid eigenlijk helemaal geen overheid meer is. Inderdaad, eigenlijk een soort toneelgroepje. En die eigenlijk gewoon een, een soort het, het, bedrijfje, het bedrijfje Nederland gaan onderhouden. Eigenlijk zitten daar ondernemers in Den Haag die geen enkele, nog niet eens verstand hebben van ondernemen. En de andere vraag die ik heb, zijn de vragen die we nu hebben in Nederland, zijn het überhaupt nog politieke vraagstukken? Ik denk het niet. Ik denk dat het dermate existentiële vraagstukken zijn die we op een heel andere manier zouden moeten beantwoorden. Ja. De vraag die ik zou willen stellen aan, de, aan Evelien. Je hebt in de Kamer gezeten. En wat mij opvalt aan de Kamer. is dat veel uh, thema's die daar op, uh, op de agenda staan. eigenlijk gewoon uit de media komen. Zelfs van de. Ja. En er is een aardig boekje van Joris Luindijk. over uh, wat gebeurt er nou in de Kamer. En hij, hij liep daar rond en zei. ongeveer 80% van wat hier besproken wordt. was iets wat in de krant stond. Ja. Uh, dus je gaat van de ene incident naar de andere. want dat scoort. En dan zijn we in de krant. en dan word je misschien herkozen. En dat het politici ontbreekt aan. Um, laten we zeggen, wat meer. Ik dit. Voorbeeld van de bouw vergt iets van visie en nadenken en past niet in één one-liner. Ben je dat met me eens dat de politiek eigenlijk stuurt op ja, incidenten? Je noemde het zelf al even, maar en, en op met name de media, maar niet zozeer op hoe het er nou eigenlijk echt uit zou moeten zien. Um, ik ben wel, ik ben er erg mee eens dat de, de media en politiek zitten heel dicht op elkaar. Dat kan je, uh, je ook altijd zien als het inderdaad gaat ongeveer gelijk op, uh, dus dat klopt. Het enige is dat ik vind, het niet, uh, ik vind het niet terecht om daar de politiek per se de schuld van te geven. Ik zou zelf eerder zeggen, het grote probleem daar zit. Erin dat uh, bijna niemand meer lid is van een politieke partij. Nou kun je zeggen, nou, dat heeft, mensen hebben misschien ja, in allemaal redenen voor. Maar uh, omdat nog maar twee ongeveer procent van de Nederlanders lid zijn van een politieke partij. Zijn die politieke partijen totaal losgezongen. Uh, uh, zeg maar populariteitsteams... Uh, die denken van... Ja. wat vinden de mensen nu weer leuk... dan gaan we proberen om dat te doen... en ze zijn voortdurend op zoek naar hun eigen identiteit... want ze hebben namelijk geen... Uh, niemand hoort eigenlijk bij hun. Ik en vind... het gevolg daarvan is... Dat ze, uh, dat ze inderdaad heel erg incidentgericht worden... want ze moeten in de media komen... En je kunt met de leukste intelligente plannen maken... maar daar kom je niet mee in de media. Nee. We parkeren het even. even. Dit punt houden we even vast. Ik wil even, even wat muziek draaien en dan praten we weer verder. Eh, want het is een, een, een stoombals en interessante uh, observaties... wat mij betreft, die hier over ons heen komen. Uh, we gaan even wat muziek draaien. Kilian, waar je? hebt uh, U2 meegenomen. Ja. Uh, en wel het liedje One. Prachtig liedje, overigens. Uh, met een reden. Ja, ik, was, ik zat vanavond... Ik, ik ben amateur-muzikant uh, uh, en ik was vanavond aan het optreden... En ik moest tijdens het optreden weg. Met medeweten van mijn andere muzikanten. Omdat ik uh, hier moest zijn. Uh, en dit was een nummer wat ik heel graag gespeeld zou hebben vanavond. Ik van nou ik kan het niet spelen. Maar dan kan ik er wel nog even naar luisteren. Is it getting better?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 If you don't care for you. Did I disappoint you Or leave a bad day go without Well, it's too late tonight to drag the past out into the light We're one Naar de viesta uitzending een speciale uitzending van Kazaloenen. We gaan uh, meedenken, meepraten over een nieuw Nederland. En hoe zou dat eruit kunnen zien? Een, een anders, misschien een vrijer Nederland. En misschien een losser Nederland. Het losse Nederland waar Thomas Rauw als architect ooit in belandde. Is dat het nog trouwens? Nee, nee, dat is al lang voorbij hoor. Goed, mijn gasten zijn Thomas Rauw, architect Kilian Wawel. Die uh, ook hier te gast was, Evelien Tonkens. Dat zijn mijn drie gasten van vandaag. We hadden het net even, liet Tonkens, over um, de politiek. Dat is het laatste punt waar we voor het plaatje naartoe gingen. Um, uh, Overigens, het hoorspel is er vandaag niet. Dat vergeet ik nog even te <lacht> zeggen. Vandaag één keer geen hoorspel. Dus we gaan door tot de één uur en de tweede uur zitten jullie hier ook. En dan praten we nog verder over dit uh, prachtige thema. We hadden het net even over de politiek. En over de, de, het feit in feite dat de politiek maar zo ontzettend weinig leden heeft. En, en dus ook zo weinig draagvlak heeft, denk ik dan. Ja, dat, uh, dat klopt. En dat, uh, uh, dat ervaren politieke partijen ook heel erg zo. Die zijn heel erg op zoek naar de kiezer. En een van de. Uh, we hadden het iets eerder over dat uh, uh, politiek eigenlijk heel mediagevoelig is en steeds ook media volgt. En omgekeerd uh, eigenlijk alleen maar daardoor heel erg uh, bezig is met. Uh, inderdaad, rampele ruzies uh, te zoeken en, en, en kleine. En je weinig van maar grote is het plannen ziet. Sorry dat ik je in de reden wel, Is de een niet het gevolg van het ander? Is het feit dat de politiek geen natuurlijke achterban meer heeft niet een gevolg? Of is het feit dat ze op die rellen en die, die, die incidenten reageren niet juist een gevolg van het feit dat ze geen rugdekking meer hebben? Dat ze zich onzeker voelen? Um, nou, een gevolg van dat ze zich onzeker voelen is dat ze inderdaad niet kunnen, ver, ze kunnen niet vertrouwen op een achterban. Want die, dus, is er niet de, want die is er niet en dus gaan ze voortdurend. Bij iedere verkiezing, dat zul je zo meteen ook weer zien, gaan ze aandachtig op zoek naar wie horen er nu weer bij ons en hoe kunnen we die vinden. Maar verklaar het uh, eens? Waar en, komt dat? Nou, ik het denk dat dat komt door. Uh, voor een belangrijk deel komt het doordat uh, uh, inderdaad, doordat die leden er niet meer zijn. Hè, en doordat inderdaad je dan vanaf de media afhankelijk bent. En uh, voor de media moet je die Ramparelli-russies hebben. Want je kunt. Ik heb ook een ruime ervaring met geweldig intelligente plannen maken. Met de helft van Nederland uh, een enorm prachtig plan maken... voor de jeugdzorg of tegen uh, uh, vrouwenmishandeling of zo. Je krijgt daar helemaal geen aandacht voor. Maar even dus, dat, is toch, maar dus, dat is toch omgekeerde wereld. Je zegt nu van de, de partijen kunnen zich niet meer zeker zijn... van het vertrouwen van de achterban, wat ja. je net zei. Ja. Maar dit is toch omgekeerde wereld. Het probleem is toch dat de achterban niet meer... De politici kan vertrouwen. En daarom lopen ze, zij doen gewoon niet meer wat ze zouden moeten doen. Wat ze beloofd hebben. Wat de burger graag wil. Dus dat is precies maar omgekeerd. Ik, ik, ik, ik, dat verhaal dat politici niet doen wat ze beloven. Dat, her, dat, dat herken ik nou eigenlijk helemaal niet. Nou, maar hoe kan nou, hoe kan nou Kijk, iemand die vroeger bij Greenpeace heeft gezeten. Ja, wist hoe je sustainability schrijft. Nou die is nu, is nu fractievoorzitter van de PVDA. En weet niet eens meer hoe je het schrijft. Dus dan denk ik van ja, wat is je eigenlijk aan de hand met meneer met mene Samson? Waar kom je nou vandaan? En wat is je achtergrond? Waar, waar ga je eigenlijk voor? Wat je dus ziet is dat iedereen laat zich toch corromperen... door de, door de machtsverhoudingen in die toneelgroep. Nee, dat ben ik niet mee eens. Uh, ik ben het wel mee eens dat ik... ik zie ook te weinig uh, van, van de achtergrond van Diederik Samson terug. Uh, wat nog weer wat anders is dan dat hij het verloogend. Hij heeft nu ook een hele andere functie. Dus je kunt, het zou ook, zou ook raar zijn als hij dezelfde rol zou spelen... Uh, ik, denk dat, ik denk dat er ook een belangrijk va uh, deel van de verantwoordelijkheid ligt... bij ons als burgers, op twee manieren... Uh, wij zijn ook enorm bezig met de populariteitsshow van, van de politici. Dus op die manier beoordelen we mensen ook. Daar gaat het heet het over. En wij zijn als burgers ook niet uh, uh, uh, meer bereid... om ons te onderschikken aan een collectief. Ja. Wij, wij kunnen ons eigenlijk niet meer in een collectief voorstellen. We zijn zo uh, uh, doorgeïnividualiseerd... dat we eigenlijk onszelf allemaal super origineel vinden. Heel veel mensen die ik ken... die vinden zichzelf te origineel voor een politieke partij. Ik mm. vinden gewoon dat hun mening is... Is, niemand kan hun mening uitdrukken. Dan zeg ik altijd, nee, dat klopt. Uh, want namelijk uh, 17 miljoen meningen is a. niet zo interessant... Uh, b. valt het ook nog wel enorm mee hoe origineel mensen allemaal zijn... En C kan je daar gewoon. Is, daar kun je is, is, geen de, richting op geven. Het is, is een cynische manier van kijken. Want nee, ik, is niet cynisch. Ik, ik ken alleen maar zwevende kiezers. Mijn biotoop, ja, en ik, denk, ik vrees jullie biotoop ook, maar ik ken die niet. Maar ik, ja? dat, ik ken alleen maar zwevende kiezers. Ik ken ja. niemand meer die ja, zijn klopt. hele leven lang op één partij stemt. Uh, want uh, uh, in mijn ogen, de traditionele arbeider bestaat niet meer. De traditionele achterban van het CDA is, is, uh, is aan het verwateren. Uh, en zo geldt dat voor veel meer partijen. Ik, ja, ik dat element de... is er natuurlijk ook. Dus het is ook een element dat ze zeg maar de, de, de het verhaal van waar een politieke partij zijn achtergrond aan ontleende, dat dat er niet meer allemaal is. Maar er zijn natuurlijk partijen die dat nog wel hebben. Uh, en, en, en toch is er een enorme neiging tot zweven, omdat mensen zich niet meer willen binden ook. Nee, maar ook omdat je niet meer herkent. Om, om, om, om, om, om, om zo eens al het zo even heen? bij te vallen: ik ben misschien een van de laatste nog, nog leden van een partij. Ik ben lid van het CDA en ik, ik was erbij in Arnhem toen. Die bijeenkomst was met 5000 mensen. Een hele zaal vol. Een hele hal vol met mensen. Uh, om te praten over het, het regeerakkoord. Uh, met de PVV. En uh, ik, het, wat mij opviel om Thomas bij te vallen. er was een soort van uh, democratie. in de zin van de meerderheid besliste. Maar het, het was eigenlijk het, het Waterloo van de partij. omdat het. het He, er zou geluisterd worden en er zou een eigen geluid komen en dat, dat kwam niet. En vervolgens zei een groot deel van uh, de kiezers van ja, dan, dan bekijk je het maar ook. En er was altijd gedacht van het CDA heeft een kernelectoraat van 21 zetels. Nou ja, dat bleek in één keer toch nog ongeveer gehalveerd te kunnen worden. Dus um, blijkbaar zijn die politieke partijen zo vreselijk verzwakt... doordat ze gewoon ide ideologisch gewoon niet meer kunnen bieden wat mensen zoeken. Maar ligt daar niet een heel fundamenteel probleem, Thomas Rauw? Mijn fundamenteel probleem is dat ik gewoon vind... dat de mensen dit land gaan besturen die niet meer, die niet meer te vertrouwen zijn. Um, en dat de burger vele malen mondiger is... en een, een, een hele andere soort van politici uh, verdiend heeft. En ik denk dat het politieke systeem... of het nou kapitalisme, is, socialisme, communisme, democratie... Het is over. We staan op het punt maar om, met, Thomas, je, om een nieuw systeem eens, te organiseren. Ben je het ja, eens, de eens dat, een, dat een democratie de politici krijgt die het verdient? Dus, dat, wat, nou, er wordt altijd veel geklaagd over politiek. En ze luisteren niet zo onbetrouwbaar en zo. Maar ja, dan, dan moet je de volgende keer op wel betrouwbare mensen stemmen. Ja, blijkbaar maar zo, nou ja, Maar, maar, maar kijk, <laughs> Churchill zei van... Uh, democratie is, is het beste van de slechtste systemen... wat de mens ooit bedacht heeft. Ja, ik denk ja. dat als we even heel actueel naar Duitsland kijken... nou, we zijn dan op de tikker uh, langskomen... nou, Duitsland heb je nu die, die, die, die afstemming van de leden van de SPD... over die grote uh, coalitie. Ja. Uh, nou, ik heb even gekijkt. Zeg maar, de SPD heeft dus ongeveer 400.000 leden. Die gaan dus afstemmen. Daarvoor moeten dus 10% naar de stembus gaan. En van die 10% moeten meer dan 50% ervoor zijn. Dan gaat het door. Met andere woorden, als en één stemmen ervoor zijn... Krijgen we in Duitsland een grote coalitie? Dus 20.000 en 1 mensen gaan daarover. over de besturing van 88 miljoen mensen. Ja, het kan, dat kan ja. nog niet waar zijn. Nou dus, ja, dat, kan, is, dat gewoon, is ook een probleem. Dat is ook democratie. Dat bedoel, is, is het, het probleem van voor. die andere mensen. dat ze zich dus niet er, ergens lid van maken. En dan heb je inderdaad ja. minder te zeggen. Maar blijkbaar vinden ze dat ook niet zo belangrijk. Ja, nee, maar even over die lidmaatschap. daar wil ik nog even iets over zeggen. Volgens mij uh, raakt het ook een beetje een tijdsgeest. Uh, Hetzelfde is, mensen gaan ook niet meer uh, brandgebonden boodschappen doen. Nee. Maar, maar goed, mensen zijn ja, dan... ook geen lid meer van de zuil. Dus ik, ik zou heel graag met jou, uh, met jullie, naar de oplossingskant willen. Want als je naar de. de politiek had een traditionele plek aan het roer. En voor een deel heeft nog steeds uh, de politiek die plek. Maar op het moment dat, dat politici onzeker zijn, durven ze geen beslissingen te nemen, durven ze geen lijn uit te zetten. Uh, waar, waar, zit, waar zit de oplossingsrichting? Nieuwe politieke bewegingen, uh, Andersoortige politici. Nou, laten we naar Zwitserland kijken. Niet dat, dat het nou helemaal is. Maar wat je in Zwitserland toch wel ziet is... Uh, dat over cruciale vraagstellingen die elementair zijn voor de samenleving... wordt de bevolking gevraagd, gaat de bevolking afstemmen... En dan, dan wordt het kabinet gevraagd om dit gewoon te faciliteren, omdat het mm. geen politieke vraagstukken meer zijn. En ik denk dat we in Nederland op een punt staan waar we eigenlijk het volk zouden moeten vragen van jongens: hoe willen we Nederland eigenlijk de volgende zeven jaar inrichten? En dan vragen we die toneelgroep Den Haag om dit gewoon voor ons te faciliteren. Kio Baboog. Ja, nou, het, het risico bestaat dat je denkt dat het vroeger beter was uh, toen, toen we verzeld waren en. Uh, uh, je, je datgene stemde wat uh, jouw genootschap of jouw zel je uh, aangaf te doen. Ik bedoel, op zich dat het, dat het systeem aan wat vervanging toe is... en dat, dat burgers mondiger worden, is op zich geen probleem. Dus als je zegt, wat is, het, wat is de oplossing? Bedoel, wij kiezen blijkbaar voor dit soort politici. Uh, en de oplossing zal zijn dat als we dat op een gegeven moment niet meer willen... dan komt er een ander soort politicus. Ik, bedoel, ik ben daar niet uh, negatief over. Evelien? Maar... Uh, ja, ik denk dat de oplossing... Uh, in bij twee dingen ligt, ik denk dus dat uh, de politiek wel echt, uh, politieke partijen zich serieuzer ideologisch moeten profileren. En dus minder bang moeten zijn dat er niemand bij hun hoort. Zeg maar Je hebt een partij die het nog wel doen, bijvoorbeeld, waar ik zelf nooit op zou stemmen overigens. Maar bijvoorbeeld de uh, ChristenUnie of uh, SGP die doen dat wel. Die zijn ook zeker van een achterban, maar die gaan meer primair voor de ideologie en ideologie. En daarna hopen ze dat iemand op hun stem... dan zijn het maar een paar zetels, dan hebben ze in ieder geval een verhaal. En dus heel veel andere partijen hebben dat minder. Uh, dus ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Ik vind dus ook maar, maar, dat er verantwoordelijkheid bij burgers ligt. Je moet ook zelf, ofwel je moet je tot een, tot een collectiviteit willen bekennen... of je moet een alternatief hebben, maar niemand Zeker. heeft een alternatief. Neem, neem, um, neem, misschien is Referenda, een... overigens ben ik ook wel voor. <lacht> ik vind wel dat voor sommige cruciale dingen... zouden we inderdaad veel meer direct moeten kunnen stemmen... En dan overigens niet of je ergens voor of tegen bent, maar of je ergens voor of voor bent. Voor of voor? Ja, ja dat is alternatieven. Ja. ja, want anders is iedereen altijd tegen. Namelijk. Ja, ja, dus dan dagen, weet je het al. Ja. Nee, referenda zijn gewoon van het feestje van de tegenstemmers, toch? Ja, daarom. Daarom moet je ja. dus voor het ene of voor het ander zijn. Maar, maar red je het op het moment dat je gaat zeggen van uh, die politieke partijen moeten zich maar herijken? Kan dat nog binnen het bestaan? Het CDA ja. bijvoorbeeld, kan, kan het CDA zich herijken? Ja, nou, daar is wel een flinke crisis voor nodig. En uh, die is er dan ook. Of die is er vooral ook geweest. De, de weg terug is misschien al wel weer ingezet. Maar um, uh, in die zin is het een soort vrije markt. Als, als een partij het niet goed doet, wordt die afgestraft. En dat, dat systeem werkt op zich prima. En uh, als een partij dus tot de conclusie komt... we staan nergens er meer voor... dan word je gedwongen om weer ergens voor te gaan staan. Zit, ik, ben daar, ik, ben niet zo, ik ben daar niet zo negatief over. Hè? Dus in de tijd van mijn, mijn overgrootouders stond gewoon de, de KVP stond buiten de kerk. En uh, de, dus werd je lid van de partij. En, en dus deed je wat die partij, en Maar dus dat gaat je er toch op... nooit meer terugkomen. Nee, en dat is misschien maar goed ook. Ik bedoel, dat, is, dat is gewoon een verandering in de maatschappij. Bedoel, daar moeten we ook niet, ja, maar het is niet wel negatief heel, over zijn. Volgens mij is wel een belangrijk uh, verschil dat het consument. Kijk, ik vind het heel gefallen gevaarlijk en dat gebeurt volgens mij nu wel heel veel... dat de dat burger tot een consument wordt, ook hier. Dus het, als het me niet bevalt, dan stem ik weer eens ergens anders op en zo. Ja. Dat schiet natuurlijk niet op. En er zijn inderdaad veel zwevende kiezers... maar dat komt ook omdat heel veel kiezers zichzelf... als consument in de politiek neerzetten. Dus denken, wat vind ik vandaag weer eens leuk om aan te trekken? Maar hoe komt het dat zo weinig mensen zich nog maar verbonden voelen met één partij... Specifieke partij. Nou, dat is ook heel moeilijk. Dat lukt mij eigenlijk persoonlijk ook nooit. Dus dus nee, maar, nee, want je bent ook van Partij Veranderd. Ja, en nou ben ik daar ook weer niet gelukkig mee. Dus ja, zo schiet dat niet op. Maar dus maar ik snap je niet, het ik probleem wel bij naar. de PvdA. Maar daar ben, en ook daar ben ik niet ook niet gelukkig. Nee. Nee, oh. uh, GroenLinks was je ja. niet gelukkig. Partij Nee, nee vanouw, ben dus ik snap gelukkig. je probleem. Ik ben ook in mijn ziel een zwevende kiezer, maar ik, ja. ik mag het alleen niet van mij. Nee, maar zelf. ik, uh, dat consumentisme dat herken ik. Ik zou heel graag in dat mandje willen winkelen. Ik zou graag met een mandje rond willen lopen... en denken van nou, ik wil een beetje van dit en een beetje van ja. dat. Er zijn dingen die bevallen me bij het CDA... er zijn dingen die bevallen me bij de Partij van de Arbeid... GroenLinks, maar, dat kan maar niet. Nee, dat kan niet. En dus is het wezen van politiek... is ook dat je je er actief mee bemoeit. Uh, en dat je dus denkt van nou ja, bij welke partij... Hebben ze een interessante discussie? Ja, zeker. Maar dan gaan ze volgens regeren en dan komen we op ja, punt van mevrouw. En, en dan gaan die politici. Die ja, is allemaal mee, naar. Ja, ja. Maar, maar dan kun je Maar zo, van zo een beetje blijven we maar het verkeerde systeem optimeren. Hè? een beetje zus, een beetje zo. Maar wat zo, is het, anders, als je, het alternatief dan? Nou, de, de alternatief is het fundamenteel anders te regelen. Om, om bijvoorbeeld te noemen dat we geen meerderheidskabinet hebben, maar uh, geen minderheidskabinet, maar meerderheidskabinet dat in dit kabinet eigenlijk het opgebouwd wordt... als een soort um, uh, verhouding van alle kamers die gewoon in de Kamer zitten. Nou, dan zitten eigenlijk iedereen... Zitten alle partijen zitten dan in dit in kabinet. Um, en, maar wacht dat... even, sorry. Thomas, is een minderheidskabinet... juist eigenlijk niet een optimum van democratie? Want dat moet, per dossier moet dat de meerderheid gaan zoeken. Ja, maar is toch niet zo dat de meerderheid altijd gelijk heeft? Uh, nee, maar als je het over draagvlak hebt... dan werkt dat veel beter, toch? Ja, maar ik, ik denk, we staan op een punt... Waar we zo cruciale vraagstukken hebben, waar we eigenlijk geen tijd meer hebben om nog lang een beetje rond te experimenteren. Dus we moeten heel duidelijk nu aangeven, jongen, wat is de koers? Iedereen heeft het over 2040 of 2050. Dat ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd, wat moeten we tot 2020 met elkaar voor elkaar hebben in Nederland? Als we dat niet halen, nou, dan kunnen we de rest waarschijnlijk sowieso schudden. Maar dat, aan dit vraagstuk wil blijkbaar niemand. Kijk naar het C-akkoord. He, iedereen is daar, is daar larisch over. Nou, ik, ik, vind het, ik vind het scandalig. Ik noem het ook een beetje het, het Spelen en Ritselen akkoord, het C-akkoord. Um, daar worden namelijk de middelen die worden als doelen verklaard. En daar staat niet met één zin in waarom willen we dit eigenlijk? Wat bedoel je precies? Nou ja, bijvoorbeeld, om iets te noemen, daar staat in van, nou, dat we tot 2020 40, 14% van alle energie willen we op een duurzame manier opwekken. Nou. Los daarvan dat het lager scoort dan het regieakkoord. Regie Daar stond eigenlijk 16 in. Dus dat hebben ze goed geregeld. Maar waarom dan? Waarom niet 18? Waarom niet 38 Dus wat willen we bereiken? Als we zeggen van... Nou, we realiseren ons wat wetenschappers ook uh, uh, aantonen. Als we tot 2020 niet minimaal 40 die CO2-reductie voor elkaar hebben dan dreigt de gevaar voor bijna 100% dat de aarde meer dan 2 graden opwarmt. Dan maken we met z'n allen 2030 helemaal niet meer mee. Of de waterlinie staat gewoon tot je tot boven op de eerste etage in Hilversum. Dus dat zijn de cruciale, de cruciale vraagstukken. Kijk, nou komt het dichtbij hoor, dat deze opmerking. <laughs> uh, nou een een, kijk, een ander ding. We hebben afvalverbranding in Nederland. Nou, de overheid krijgt het voor elkaar en noemt het thermisch recyclen. Dus ik zeg, het is een grondstofcrematorium. We gaan dus finaal iets kwijtraken. Komt nooit meer terug. De overheid zegt, ja, thermisch recyclen. En er komt nog groene stroom uit. Ja, de burger prikt er gewoon doorheen. De burger heeft geen vertrouwen meer... in de politiek die gewoon niet meer waar is. Maar dit, is, volgens mij verwar jij nu... dat jij een opvatting hebt over duurzaamheid... die ik over heel deel. En over dat er veel te weinig aandacht is voor, uh, voor klimaat. Dat ik ook helemaal deel. Uh, maar dat is helaas is het zo dat... Uh, heel veel mensen in Nederland daar niet zo over denken. Ja, maar het gaat en, toch om de existentie van ons zijn? Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar het punt is meer dat, dat in die regering voor jou... als jij een regering zou maken waarin alle politieke partijen zitten... dan is het een heel klein piepstemmetje. Uh, en, en, en, en een heleboel mensen zullen dat niet gaan vinden. En dus zal je super ontevreden zijn over die regering... waarin ongeveer uh, 10% misschien hoogstens deze mening is toegedaan. Dan geef ik je een ander voorbeeld... Ik weet niet of we nog tijd hebben, maar uh, ik, heb, ik heb het grote genoeg. Ik ben adviseur van de koning in Bhutan. Sorry. Van de koning in Bhutan. Hoe kom je daar? Aan? Ja, ja. Ik nou, van de minister-president ja. van minister Aruba. Ja, dat zijn. Nou, ik, was op zoek, ja. Nou, ik was op zoek naar een koning die uh, goed kan voorlezen. Dus van nou, dan ben ik daar en ben ik dus daar te, te voorlezen, uh, opa. Uh, ja. Nee, maar even, even, even zonder gij. En kijk, Bhutan is het enige land ter wereld waar het bruto nationale product in happiness wordt gemeten. Die zegt, ja, geld, hoezo geld? Het gaat om geluk, gezondheid, opleiding, kinderen. Ja, ze, ze scoren nog hoog hoog. En ze scoren nog ook hoog. En wat doet deze koning? Om even een voorbeeld te noemen. Die gaat dus iedere dag, voordat hij van zijn appartementje, 180 vierkante meter of zo. voordat hij naar het paleis gaat. Gaat hij in een school in Tempoe, hoofdstad van, van Bhutan. in een school in een klas, iedere kind de hand geven. En zegt van, fijn dat jij daar bent. Nou, dat is toch fantastisch. Zo simpel kan het zijn. En één ding, al die scholen zijn super opgeruimd... en niemand weet wanneer die komt. Dus dat is nog even een, een mooi bijverschijnsel. Dus als je een land anders bestuurt... krijg je een heel andere soort van samenleving. Dus we hebben andere speelregels nodig. Maar zie je nou voor je dat Willem-Alexander... Uh, ook bezoekjes gaat afleggen en handen gaat schudden? Als Maxima meekomt. Ja. Nou, daar kan ik misschien beter geen antwoord op geven. <laughs> okay. We praten zo meteen verder. Thomas Rauw, Kilian Wawu en Evelien Tonkers. We praten zo meteen verder in de tweede uur van Kazeloenen. Een speciale uitzending, dat had hij al door. We hebben het over het nieuwe Nederland en alles wat voor nodig is. Zo vieren wij het feit dat Kazeloenen gaat verdwijnen. We maken er een feestje van en u bent uitgenodigd. Graag tot zo.